Uur. Jeroen van Kamp met het internationaal. De radicaalrechtse FPE is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk. Uit een exit poll blijkt dat de partij zo'n 29% van de stemmen krijgt. De EVP van bondskanselier Nehammer verliest flink en blijft steken op 26%. Sociaal-democratische SPE wordt de derde partij met zo'n 20% van de stemmen. De Groenen, die nu deel uitmaken van de regeringscoalitie, komen niet verder dan 8,5%. Ondanks de grote winst lijkt het onwaarschijnlijk dat de radicaal rechtse partij gaat meeregeren. Geen enkele andere partij is bereid met de FPE in één coalitie te stappen. Bij de Canarische eilanden wordt nog altijd met patrouilleboten en helikopters gezocht naar tientallen migranten uit West-Afrika. Een boot sloeg gisteren nacht om op Ruwe Zee. 27 opvarenden werden gered. Negen mensen zijn dood uit het water gehaald. En naar 50 mensen wordt nog steeds gezocht. Autoriteiten hebben weinig hoop dat ze nog iemand levend vinden. Volgens de Spaanse autoriteiten sloeg de houten boot om omdat er te veel mensen aan één kant stonden. Dat gebeurde toen een reddingsboot naderde. In Den Haag zijn drie opvarenden van de plezierjacht gewond geraakt toen de brand uitbrak aan boord. Volgens de politie ontstond de brand door een explosie. Hoe dat kon gebeuren en wat er precies is ontploft, wordt nog onderzocht. In Essen, in Duitsland, is een man opgepakt die gisteren twee huizen in brand stak... en mensen bedreigde hem met een groot kapmes. De verdachte, een man met de Syrische nationaliteit, was boos op zijn ex... omdat ze van hem was gescheiden. In de huizen waar die brand stichtte woonde familie van haar. Er raakten 31 mensen gewond, van wie acht ernstig. De Sloveense wielrenner Pogacar is in Zürich wereldkampioen op de weg geworden. Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar, eindigde als derde... Pogacar is de vierde wielrenner in de geschiedenis... die in één seizoen de Giro d'Italia, de Tour de France en het WK wint. Het weer, veel zon, maar vanuit het zuiden steeds meer wolken... bij 14 à 15 graden. Morgen trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Vooral aan zee kan het flink waaien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Je koelende handen op mijn voorhoofd en kijk me even onderzoeken aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Afsus ah, er blijven even bij me staan. Nachtsusster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusster, ik band van binnen. Nachtsusster, doe je Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Ik doe iets aan de pijen.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 Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Al ik de morgen, Nachtzuster, nee, <tied>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 Nachtjewel, nachtjewel, nachtjewel, nachtjewel, oh, oh, oh, oh, oh. Nacht nachtjewel, Nacht nachtjewel, nachtjewel, nachtjewel, nachtjewel, nachtjewel, nachtjewel, Je ogen zien, weet je zeker dat je goed kijkt? Hey, jij, sta je open voor hoe het is en niet hoe het lijkt. Oh, de maan die zijn licht met de aarde deelt en de wind die je wangen streelt, ze houden ons zo verbonden. Je zucht, maar je aanloopt de rug.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 Magic Do you.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 Ik weet het, het Konden